Thank you. Something for Christmas I'm getting Something for Christmas I'm getting Something for Christmas Good De muziek van Cairo Emerald en het Metropole Orkest samen in Something for Christmas aan het begin van deze mooie aflevering van de zondagmorgen van ZVL, zo vlak voor de kerst. Tot 12 uur de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Fijn dat je erbij bent. Ik heb tot 12 uur heerlijke muziek voor je. En dat niet alleen. Ik heb ook een paar prachtige ontwerpen te bespreken met je. Dus blijf lekker luisteren. En we hebben easy muziek voor je van onder andere Michael Bublé. who loves you Tender like I do And you'll never find No matter where you search Someone who cares about you has turned out day. To be Christmas day This year has turned out day. to be it. yesterday. All my troubles seem so far away though It looks as though they're here to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 vlak voor de kerst. En een mooie kerstgoed van ja, de Beatles, waarvan de helft inmiddels is overleden, zou je kunnen zeggen. Alleen Ringo Starr is nog over, samen met natuurlijk Paul McCartney. Uh, verder hoorde je Michael Bublé met You'll Never Find Another Love Like Mine. Straks gaan we het hebben over... Uh, ja, NL Alert. We gaan je straks laten schrikken door de sirenes natuurlijk. Want over tien dagen of negen dagen is het weer zover. Dan, uh, ja, dan gebeurt het weer. Die maandelijkse ellende met die toeters en de bellen. En wat er dan gebeurt, dat hoor je straks allemaal hier bij ZVL. And oh Oh Toch lekker zijn op zo'n zondagmorgen als deze, toch? Zo vlak voor de kerst, helemaal in de sfeer. En dan prachtige muziek van de Moody Blues. Je hoorde Head to Fall in Love. En de Afflea Brothers met een mooie klassieker. Je hoorde natuurlijk Cathy's Clown. Straks dus, over een paar minuten al, een minuut of tien, uh, gaan we het hebben over uh, NL Alert. Dat is best wel interessant, hè? Die hele ontwikkeling. Vroeger alleen maar die sirenes. Die loeiende sirenes. En nu natuurlijk die elektronische sirenes. En een app waar je heel ver mee in huis haalt. Nou ja, het is altijd wel interessant om er naar te kijken. En ook die berichtjes te beluisteren. Hoe het zit, dat hoor je straks over. Dus je inmiddels een minuut of negen hier bij ZVL. Hey, Dicky Janowski, jawel. En bienvenue dans ma vie. Zou het familie zijn van Horst Janowski? Zou het zo zou allemaal kunnen, hè? We walk in de Black Forest. Prachtig instrumentaal stukje wat we straks aan het einde van dit eerste uur gaan draaien. Dus verder hoorde Brian Adams met zijn kerst Christmas Time. Tijd voor alarmfases. Luister mee naar het eerste onderwerp in de show van vandaag. Zo klinkt NL Alert. Waarschijnlijk komt het je bekend voor. Een NL Alert waarschuwt en informeert je bij noodsituaties bij jou in de buurt.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 De mannen kunnen prachtig zeggen, toch? In close harmony. The islands. And all I want to do is dream. En natuurlijk de kapitein, Maria en de kinderen en het koor. Natuurlijk Edelweiss uit The Sound of Music. De kerstfilm bij uitstek. Hoewel die tegenwoordig niet meer altijd wordt uitgezonden via een van de zenders. Dus weet je wat ik doe? Ik zit hem gewoon lekker zelf op thuis. Want ik wil er toch wel weer bij mijmeren en een traan bij laten. Want het is natuurlijk een prachtig verhaal. Dus The Sound of Music. Uh, misschien is hij wel weer te zien op een van de zenders hoor. Dus kijk maar eens even je tv-gids of uh, je online tv-gids. Dan zie je het uh, vanzelf. Uh, wel lekkere muziek, hè? vind je ook niet? Hier bij ZVL. Uh, ik uh, word er helemaal relaxed van. Zeker uh, op zo'n dag als uh, vandaag. En uh, straks trouwens om uh, 11 uur gaat de tweede uur beginnen natuurlijk. Zoals je zult begrijpen als je de show een beetje kent. Dan gaan we wel iets meer tempo maken. Maar tot die tijd echt lekker even rustig aan.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 i'm christmasing with you holidays are joyful there's always something new you could see, I wish it every day. The logs on the fire fill me with desire to see De fles speelde een grote rol In heel mijn droeg bestaan Omdat ik nooit geen liefde kreeg Ben ik aan de fles gegaan Mijn trouwe vriend, jij schonk sindsdien mij menig levenslet Ik heb gelachen en geweest.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 En mocht ik s'nachts op de oceaan, wanneer de stormwind brult, de zo op de voorpleg staan, de fles nog half gevuld? Ik zijn dan onze Marconist, het noodzijn SOS. Daar gaat mijn laatste groet naar wal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 Nou ja, dat gold natuurlijk heel erg goed voor Herman Vreemd Brood natuurlijk. Dat ik vader, nou ja. <grijg> Geweldig lied natuurlijk. Samen met André Hazes, twee lieden die wel een brool lusten zou je kunnen zeggen. De fles, sorry. Trouwens heb je onze website al bekeken, omroepzvl.nl. Daar staat het nieuws uit de hele regio op. En een paar dagen geleden kwam er een... Toch wel ja, serieus bericht op onze website. Neusenaren moeten niet naar iets zijn over kerncentrales. En daar wordt toch door het gemeentebestuur van Teneusen heel goed uitgelegd wat zo al de gevolgen zijn. Lees dat maar eens op onze website. Uh, het is van een paar dagen geleden, maar ik uh, stuitte er net nog een keertje op. En ik dacht, hé, hey, dat is een heel interessant bericht. Ga naar omroepzvl.nl. Daar vind je het nieuws van heel Seels-Vlaanderen bij elkaar. Dus zoek niet verder. Ga naar omroepzvl. Oh Apart, je zou dit helemaal niet verwachten van uh, de dames van de Supremes. Samen met Diane Ross. De little drummer boy natuurlijk. Een echte klassieker. Een ouderwets kerstlied hier in de show. En Alexander O'Neill hoorde je met My Gift to You. Och, wat schiet de tijd op. Het is alweer weer een minuut of 7, 8 voor 11 uur. Dus um, straks alweer het tweede uur in de aantocht. En daar hebben we een hele mooie reportage van Jeroen van Gentin opgenomen. Want um, hij is de straat op geweest uh, afgelopen week... en heeft de mensen op straat gevraagd naar hun kerstbelevenissen. Hoe het zit, hoor je straks over ongeveer een minuut of 35 hierbij zet veel. My lady You will be my Phil. Yes you will Deze muziek moet nog kunnen op zondag. Kom op. Ja, Gregorian. En Lady de Manville. Ja, geweldig. Kamerbreed stereo. En alsof je in de kerk bent. Eerlijk is eerlijk. Goed, mooi dus. En het is van een nieuwe album, eerlijk is eerlijk. Een gloednieuw album van Gregorian, zo heet het. Met prachtige liedjes en allemaal dus zoals dit in kamerbreed stereo. Goed, ik ga even pauzeren, een paar minuutjes. Daarna ben ik bij je terug met het tweede gedeelte van de show. Iets meer tempo, maar ook weer lekkere kerstmuziek. Dus blijf bij me en blijf bij ZVL.